6 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De schade door de storm lijkt tot nu toe mee te vallen. Uit diverse delen van het land komen wel meldingen... van afgewaaide takken, omgevallen bomen en loshangende reclameborden. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. In Breda rukte de wind een deel van het platte dak van een flat los. Brokstukken kwamen terecht op geparkeerde auto's. In de buurt van Middelstem in Groningen zwaaide een bestelbus... waaide een bestelbus van de weg in de sloot. De bestuurder bleef ongedeerd. Door de storm waren twee veerboten op het kanaal gedwongen de nacht op zee door te brengen. Ze konden de haven van Dover niet binnenlopen. Aan boord van de schepen zijn in totaal zo'n 640 mensen.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 Hele goedemorgen. het is dinsdag 24 december. De auto's met een stekker die zijn niet aan te slepen. Louis Dekker ook in de cijfers en nog een kleine explosie in de verkoop. Jan zei het al, het waait, het stormt ook in Nederland... maar de echte overlast ondervinden ze in Engeland. Lang niet iedereen komt op tijd deze kerst. En er zijn zelfs mensen die de kust van Engeland niet kunnen bereiken... en op zee ronddobberen. We gaan ze zo bellen. Verder deze ochtend aandacht voor de economie. Wim Boonstra komt langs om de toestand van de economie te bespreken. Natuurlijk de sport met... Philip Koken en met generaal Buitendienst van Kappen praten we over de twee grote brandhaarden van dit moment: Syrië en Mali. Maar eerst deze jongens. Texas, de black-eyed boy. Maar Black Eyed Boy, Texas was dat. Tijd voor het nieuwsoverzicht. De verkoop van de elektrische auto's is in Nederland de afgelopen maanden explosief gestegen. Het blijkt uit cijfers van de autobranchevereniging RAI. Maar wie denkt dat de groei vooral idealistische motieven heeft, die zit ernaast. Op 1 januari verandert de bijtelling voor elektrische auto's en elektrische auto's met een stekker. Plug-in hybrids heet het met een mooi woord. Die is nu uh, voor elektrische auto's en voor uh, plug-in auto's 0%. En die verandert. Hier wordt 4% voor volledig elektrische auto's... en 7% voor die auto's met die stekker. Dus dat is nogal een verschil op maandbasis. Anders Harald Bresser van de Autobrandsvereniging. Mede dus door deze nieuwe fiscale regels... zijn er dit jaar al bijna 18.000 elektrische auto's verkocht. In 2012 waren dat er ruim 5100. VN-chef Banky Moon die maakt zich grote zorgen over de situatie in Zuid-Soedan. Hij vraagt de Veiligheidsraad meer troepen naar het land te sturen. Gisteravond drukte hij de leiders van het land nog maar eens op het hart dat de hele wereld meekijkt en dat zij uiteindelijk zullen opdraaien voor eventuele misdaden tegen de menselijkheid. The world is watching. The United Nations will investigate reports of grave human rights violations and crimes against humanity. Those responsible at the senior level will be held op dit moment zijn er ongeveer 7000 militairen en politieagenten in het land. Ban Ki-moon wil dat er nog eens 5000 militairen extra naar Zuid-Soedan gaan. We hebben er een record bij. Nog nooit eerder stroomde er zoveel gas door de Nederlandse leiding als dit jaar. Vorig jaar maar liefst 113 miljard kubieke meter. 2 miljard kubieke meter meer dan het vorige record in 2010. Een woordvoerder van de Gasunie legt uit waarom er dit jaar zoveel gas nodig was.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 Dat betekent dat wij een bijdrage leveren aan de energievoorziening... niet alleen in Nederland, maar ook in de landen om ons heen. Dat wij echt een internationaal knooppunt zijn op het gebied van gas. Tien jaar geleden was minder dan de helft van het gas bestemd voor het buitenland. Nu is dat meer dan 60 procent. Hij had vorige week een kabinetscrisis kunnen veroorzaken. Adrie Duivenstein, Eerste Kamerlid van de Partij van de Arbeid, precies een week geleden. Maar hij stemde uiteindelijk voor het woonakkoord. En dus bleef alles bij het oude. Spanning van de afgelopen weken is hem niet in de koude kleren gaan zitten, zegt Duivenstein. Ik denk wel dat dit, dit, dit de zwaarste week is die ik uh, heb mogen meemaken. Uh, ja, ik. Ik weet dat ik anders had kunnen stemmen. Maar dat deed hij dus niet. Om chaos en mogelijkerwijs nieuwe verkiezingen te voorkomen, zegt hij nu. De Partij van de arbeidleiding zet een grote druk op Duivenstein... zodat hij niet dwars zou blijven liggen. De integriteit van vicepremier Asje trok hem uiteindelijk over de streep. Het was geen prettige nacht voor opvarenden van twee veerboten... tussen Frankrijk en Engeland. Door de storm konden de boten de haven van Dover niet in... en dus hebben ze de hele nacht op zee gedobberd. Cameraman Dennis Hilger is aan boord van een van de ferries... en vertelt hoe het nieuws aan de passagiers werd verteld een anderhalf uur. En dan ben je er eigenlijk al bijna. Toen uh, kwam de kapitein in de intercom en die zei, uh, het gaat twee à ja, drie uur langer duren, want er is een, uh, ja, een file voor de haven van Dover. En toen hebben we nog een tijd uh, gewacht, toen kwam hij weer in de intercom. Toen was de hele haven gesloten. Na nou, half zeven gaan we nog een keertje bellen met Dennis Hilgers om te informeren hoe hij de nacht is doorgekomen. Dat is het nieuwsoverzicht. Op uh, dinsdag 24 december Dan pakken we de kranten er maar eens eventjes bij. Ja, het is bijna kerst en dat zie je ook terug in de kranten. Om te beginnen. Dagblad Trouw. Kerst als tv spectakel Is dit het nieuwe christendom? Daar beginnen ze mee. De EO en het leger des Heils vieren vanavond kerst op televisie met artiesten op de Dam. En de protestantse kerk sponsort al jaar de Passion. Religie voor niet-gelovigen. Uh, ook in het AD een verhaal over eigenlijk het teruglopend kerkbezoek onder de titel Nu zijt Welle komen. En uh, daarin uh, staan wat handige tips voor als u vanavond wel naar de kerk uh, gaat. En dan pakken we NRC Next erbij. NRC Next die checken altijd allerlei uh, dingen, allerlei feiten. Kijken of de feiten kloppen. En vandaag klop, gaan ze onderzoeken of het klopt dat Jezus inderdaad werd geboren. Zo'n 2013 jaar geleden. De conclusie is, de geboorte van Jezus is aanleiding voor het massaal gevierde kerstfeest. Maar in de Bijbel staat vrij weinig over deze gebeurtenis. En wat er staat, moeten we vooral niet willen checken. Het is liter literatuur voor gelovigen en ongelovigen. Nou, één nou, kerstbericht dan uit de Telegraaf. Boer Leo die toert met een levende kerstal. Er staat een hele grote foto voor op de Telegraaf. Is er dan ook nog ander nieuws? Jazeker wel. In diezelfde Telegraaf, premier Rutte, die biedt een boodschap vol hoop. Want 2014 wordt volgens de premier het jaar van het herstel. De Volkskrant heeft een verhaal over de bijstand in Amsterdam. In Amsterdam moeten bijstandsgerechtigden schoenen gaan poetsen voor de bijstand. Amsterdam laat namelijk mensen in de bijstand... 32 uur per week onbetaald werken. Dan moet je denken aan plantenwater geven, schoenen poetsen of onbetaald dossierpagina's tellen. En dan heb ik nog uh, één bericht voor u. Uh, komt uit het Financieel Dagblad de verlaging van de premies... vanwege het uh, pensioenakkoord, de premies dus uh, voor je pensioen. Die verlaging die is onzeker... Het sluit een beetje aan bij wat Gert-Jan vorige week ook al uh, voorspelde. Maar het staat nu ook te lezen in het Financieel Dagblad. Kerstmis met jou, Daniel Lohuis, was dat. Ze kunnen er altijd al wat van. Maar tijdens de kerstperiode dan neemt het drankgebruik onder de Britten echt extreme vormen aan. Op twee plaatsen in Londen zijn daarom behandelcentra opgezet voor laveloze Engelsen. Correspondent Anne Zane waagde zich in het uitgaansleven van Londen. Maar het is net even over elf en een meisje in een kort rokje, duidelijk onder de invloed van alcohol, gebruikt een bouwstelling om te paaldansen. Hoi, hoi, let's get our money out! In het hart van de City of Londen, waar veel kantoren gevestigd zijn, vieren heel wat bedrijven deze week hun kerstborrels. Borrels die beroemd en berucht zijn op de werkvloer. Want eens per jaar laten collega's zich helemaal gaan. Het was fucking brilliant. Het was brilliant, ja, echt goed. We hebben allemaal een loodsdream. Ja, ik moet zeggen, Er was niet genoeg David en zijn collega's komen net terug van een kerstborrel. Ik drank one bottle white, one bottle rose. 10 um, beers, 2 um, Guinness en dat is about it. David heeft naar eigen zeggen twee flessen wijn op en 12 pints bier. En volgens zijn uh, baas Karen gaat het personeel één keer per jaar samen uit en dat is een reden om dat uitbundig te vieren. It's an excuse just to get pissed really. Look at it. Like everyone actually comes out and is social, whereas normally people don't want to come go out, so it's a reason to. Nou, vlak naast het nabijgelegen Liverpool Street Station worden de eerste binge drinkers al binnengebracht bij het zogenaamde Alcohol Treatment Center. Een veldhospitaal dat gedurende de kerstperiode stom dronken mensen opvangt. Nou, een man die niet meer op zijn benen kan staan, wordt in een rolstoel de tent binnengereden om te ontnuchteren. Dus de jongen wordt een veilige plek om te blijven... en een plek om te liggen... als hij opziet van het alcohol die hij heeft is. En als hij hier wordt, wordt hij voor een paar uur... en als hij er genoeg is, wordt hij zijn weg naar huis gegeven. Met een speciaal ambulancebusje worden dronken mensen opgehaald... en afgeleverd bij het alcohol treatment center... vertelt Tony Olma, de manager van het behandelscentrum. Het heeft alles op het ambulance, hebben. maar meer stappen... zodat so we meer mensen kunnen draaien. En naast de extra stoelen is het busje ook anders uitgerust dan een gewone ambulance. Zo hebben ze veel kotsbakjes bij zich en liggen er absorberende matjes op de stoelen voor patiënten die het laten lopen. We hebben vomit bowls um, and we use bags. It depends on what state they're in. Um, we use an incopad voor uh, een patiënt. So because people are incontinent sometimes. Uh, they get into such a state that they become incontinent. Tijdens het weekend krijgt Tony elke avond zo'n 10 tot 20 dronken patiënten binnen in het veldhospitaal. Vorig jaar behandelde het team ruim 400 straalbezopen Londenaren. En Tony heeft het probleem de afgelopen jaren alleen maar zien toenemen. Sommigen worden al om vijf uur s middags bij hem binnengebracht. is celebrations Het earlier and earlier every year. The start earlier. And they're not drinking very sensibly. They start very, very early in the day drinking. We've had people here at o'clock in the afternoon and they kunnen can't stand. Opnieuw worden er patiënten binnengebracht. Een meisje dat haar schoenen verloren is en niet meer op haar benen kan staan en Pieter, een man van in de 60 die geen idee heeft waar die is. Is het? We kunnen lukt over een kutte uren dat je zo grappig over. We're not going to that. Dat is te veel Om dit soort afreelen te voorkomen heeft Tony een kersttip voor feestgangers. Weet van tevoren hoe je naar huis komt. En een big coat en no short skirts, it all looks nice, but you, you need to be prepared. En terwijl er gedurende de nacht meer patiënten worden binnengebracht, druppelen de iets minder dronken londenaren weer naar huis. Take me home. Country Road to the place. I belong. Het is goed dat Anna erbij zei dat dit de iets minder dronken Londenaren waren. De reportage was dus van Anna Samen. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1 journaal.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 We hoorden u twee maanden geleden bij ons in de ochtenduitzending ja. over deze historische panden. Ja, en dat u klopt. hoopt dat er snel uh, ja. gebouwd zou gaan worden. Wat valt het u tegen of mee nu? Nou, ja, het valt altijd tegen moet je me denken. Want uh, wat gaat ermee gebeuren, hè? dat is even het punt. Uw interesse gaat natuurlijk ook voluit naar dat pand. Die muur. Dat, die, die muur, dat die is muur. Het, uh, blijft, ik, het geboortehuis van Matthehani. Misschien dat balkje daar ook iets over kan zeggen. Dat weet ik op dit moment niet.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 Het wordt een koude kerst voor honderdduizenden Canadezen. Want een van de zwaarste winterstormen van de afgelopen jaren... heeft chaos veroorzaakt in de provincie Ontario. Elektriciteitsleidingen bezweken onder hevige stormvlagen... sneeuwval en ijsregen. Really But baby, it's cold go As you can see, that down over there. Het ziet er schitterend uit. Takken die geglazuurd lijken in een laagje ijs. Maar het is levensgevaarlijk. De takken kunnen het gewicht niet dragen en vallen naar beneden. Buiten is het niet veilig voor sommige inwoners van Ontario. Maar binnen is het niet veel beter, want het is er koud. Het is 10 degrees inside right now, but it's been warm. So it's supposed to go down minus 15 tonight. Uh, we hebben een wood burning fireplace, and so we have you know rads for heating. We don't want it to up, that's be rough. In de stad Toronto zitten nog zo'n 200.000 mensen zonder stroom. Daarom is er op verschillende plaatsen in de stad opvang geregeld waar het warm is. blankets, water, basics Er zijn dekens, er is eten, mensen kunnen douchen. Alle basisvoorzieningen zijn aanwezig. De burgemeester van Toronto, Rob Ford, vreest dat de ellende voorlopig nog niet voorbij is. It breaks my heart. I, I, we have everybody coming in. Um, we have Mississauga cruise coming in. We have people from Pickering coming in. We have people from all over the, the province coming in to help us. It's just this is huge. Um, you know, Some are power We stop it. De burgemeester kan nog wel eens gelijk krijgen, want volgens de weersverwachtingen wordt het alleen nog maar kouder. It's only going to get colder Mika. Yeah, that's right and it's going down to minus -11 tonight and tomorrow's high is only minus -10. So today is minus -3, definitely a lot colder than yesterday. Not het wordt min -11 yeah. en morgen min -10. Baby Maybe it's cold outside. Ook in Engeland en in de rest van het Verenigd Koninkrijk hebben ze last van het zware weer. Daar wordt de kerst verstoord door een hevige storm. Sommige veerboten kunnen zelfs niet binnenlopen. Bij Dover, bijvoorbeeld. We gaan zo eens even bellen met Dennis Hilgers, die aan boord zit. Of misschien zat, want ik weet niet of u al binnen is gelopen van zo'n veerboot. Het NLS Radio 1 Journaal. Sport. Engelse voetbalclub Tottenham Hotspur heeft Tim Sherwood aangesteld als trainer. Dat is een opmerkelijke benoeming, want Louis van Gaal was namelijk kandidaat... om daar volgend seizoen trainer te worden. Het zal niet bij Tottenham Hotspur zijn, maar volgens correspondent... Aij van der Horst kan van Gaal nog een andere rol bij de club aan het Londen spelen. Dat is goed mogelijk, want niet alleen de positie van André Vias boas kwam ter sprake de afgelopen weken, maar ook van Franco Baldini. Franco Baldini is de technisch directeur... Uh, en die, daar gaat het niet zo goed mee. Uh, hij is verantwoordelijk... Voor, bijvoorbeeld voor de aankoop... van Eric Lamella. Voor 38 miljoen euro aangekocht. Zou de opvolger moeten zijn van Gareth Bale. Nou, dat is geen succes... bij de Spurs. Maar wat uh, Daniel Levi... de clubvoorzitter... vooral een doorn in het oog was... dat hij die aankoop had gedaan... achter de rug om van de hoofdcoach. Toen nog André Vias boas Daarvan heeft Levi aangegeven... dat hij daar niet tevreden over was. En mogelijk... Kan dit betekenen dat ook Baldini zal vertrekken? Ja, dat, eh, het is nu speculeren natuurlijk. Maar dat zou eh, ruimte geven voor een aanstelling eh, voor Louis van Raal mogelijk. Schaatsen van Mark Tuitert. Nu moet de komende dagen op het Olympisch kwalificatietoernooi... boven zichzelf uitstijgen om zich te plaatsen voor De Redent Olympisch kampioen op de 1500 meter is nog niet een goede doen. En heeft veel concurrentie op die afstand. Natuurlijk uh, ben ik niet de topfavoriet hier op de 1500 meter. En Koen van die rijdt fantastisch. Die is in topvorm. Dus kan ik er nog wel een paar noemen. Uh, en uh, misschien hebben die meer kans. Ja, ja dat is dan misschien heel reëel om te denken. Alleen uh, als ik aan de start sta, dan uh, ik, uh, geef me niet over zonder slag of stoot. Dat kan ik je wel vertellen. Voor het is het kwalificatietoernooi een belangrijk moment in zijn carrière. Als hij zich niet plaatst voor de Olympische Spelen... zou dat wel eens het einde van zijn schaatsloopbaan kunnen betekenen. Natuurlijk schiet het wel eens door je hoofd. Uh, zo liggen als dat niet zo zou zijn. Alleen dat zijn gedachten die me nou niet helpen. Daar, uh, daar, daar ben ik al uh, jaren mee bezig om daar, me daarvoor af te zonder... omdat ik weet dat die gaan komen en ik weet dat die vragen gaan komen. En dat zijn uh, niet de gedachten die me nu helpen. En, uh, na dit, uh, als 1 januari 2014 is, dan zien we wel hoe de zaken ervoor staan. En, uh, dan is 2014 kan het alle kanten op. Maar dat is topsport. Dat, dat ben je bijna gewend in je carrière. Ieder jaar kan anders zijn. Uh, wat de toekomst brengt... dat uh, dat weet je niet en dat weet je nu ook niet. Olympische kwalificatie toernooi, dat weten we wel. Dat begint tweede kerstdag uiteraard te volgen hier bij de NOS op Radio 1. En zo dadelijk, na half zeven, dan staan we stil bij het overlijden van Michael Kalasnikov. Inderdaad, die uitvinder van dat machinegeweer dat over de hele wereld wordt gebruikt. Dit is Radio 1. Maar nu eerst, want het is één minuut over half zeven door Megels met het NOS Journaal. Goedemorgen. Goedemorgen. De schade door de storm lijkt tot nu toe mee te vallen. Uit diverse delen van het land komen meldingen van afgewaaide takken, omgevallen bomen en loshangende reclameborden. Maar voor zover bekend zijn er geen gewonden. In Breda rukte de wind een deel van het platte dak van een flat los. Brokstukken kwamen terecht op geparkeerde auto's. En ruim 600 passagiers van twee veerboten tussen Frankrijk en Engeland... brachten noodgedwongen de nacht op zee door. Ze waren op weg naar Dover, maar door de storm konden ze de haven niet in. De verkoop van elektrische auto's is de laatste maanden sterk gestegen. Volgens de brancheorganisatie Rai zijn er dit jaar bijna 18.000 verkocht... tegen ruim 5.000 vorig jaar. Stijging heeft vooral te maken met belastingvoordelen.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 Het weer voor vandaag. Het is onstuimig en nat. En dat is het de hele dag. Het regent de hele dag. Boven land staat een harde zuidenwind. Aan zee is hij stormachtig. Kracht 9. Er is kans op forse windstoten. En met 8 tot 11 graden is het erg zacht. Alleen de Geest. Forse windstoten. Moeten we daar rekening mee houden in het verkeer? Ja, daar moet het verkeer inderdaad rekening mee houden. Die komen voor in het hele land. Dus niet alleen aan de kust. Uh, ja, daar zal het verkeer ongetwijfeld last van hebben. Maar veel verkeer is er niet. Dus we verwachten eigenlijk verder weinig problemen. Ja, dat betekent dus ook, want die vraag heb ik nog niet eens gesteld... dat er geen files zijn op dit moment. Er zijn op dit moment geen files inderdaad. En we verwachten ook niet zo heel veel. Maar... Dankjewel, Helene. Helene, okay. de geest. We gaan het zo hebben over kerstliedjes bij, uh, bij de buren in uh, Berlijn. Een reportage daar komt vandaan. Daar zingen namelijk voetbalsupporters kerstliedjes. Dus een klein contrast met de liedjes die ze normaal uh, zingen. Want uh, het is daar echt een traditie geworden. Kerstliedjes zingen op kerstavond in het stadion van de 1 SC Union. Dat is een club in de 2e Bundesliga uh, in Duitsland. Wat ik al zei, een raar contrast. Want bij voetbalfans verwacht je...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 Die atmosfeer hier die is Gänsehaut pur. Het is de vierde keer dat ik hier nu ben en het is elke keer een kippenvel-ervaring. Het is gewoon schön. Christian Arbeid is woordvoerder van Union. Uh, meneer Arbeid, kunt u eens vertellen waarom organiseren jullie dit? Uh, dat gebeurt in dit jaar zum het 11e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 op aarde. Als dat geen kerstgedachte is, dan weet ik het niet meer. Reportage was van Tim De Wit. We hebben er nog eens even over nagedacht hier op de redactie, maar we kennen maar één liedje wat wel eens in een stadion te horen is. De herdertjes lagen bij nachten en de voetbalfans weten dan in welk stadion dat te horen is. Reportage was dus van Tim De Wit. En dan De Storm. De storm van uh, vannacht. storm op dit moment natuurlijk ook gaande in Nederland. Maar die harde wind zorgt voor veel problemen op zee. Vooral veerboten hebben er last van, zoals uh, bij Duinkerken. Gisteren vertrok er een veerboot om vier uur uit Duinkerken. Die had twee uur later in Dover moeten aankomen. En cameraman Dennis Hilgers die zit op die boot. Goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Nog steeds op zee? Ja, ik, ik zit nog steeds ja, Inderdaad, we uh, vertrokken om vier uur en het ging in eerste instantie allemaal prima... Maar na een uurtje toen kwam de kapitein in de intercom en toen ging het al over een uh, file die er voor de haven van Dover was. Er waren nog een paar boten voor ons en er mocht steeds één boot in en één boot uit. Yeah. Dus we zouden twee uur vertragingen gaan uh, oplopen. En uh, nou oké, okay, dat is nog wat overzien. En toen nog een uurtje later kwam die kapitein weer in de intercom. En toen uh, bleek de hele haven gesloten te zijn. Yeah. En, uh, ja. en toen werd er ook al gezegd, het gaat waarschijnlijk morgen opduren. duren, hè? want dan... Ja, dan gaat de wind uh, liggen. En we zijn toen... We hebben, we, echt, ik, ik heb op het achtergrond gestaan. Ik kon de haven zien liggen van Dover. Maar toen is het besloten om terug te gaan naar Frankrijk. Omdat we uh, daar uh, onder de kust minder golven hebben. En daar is het relaxed te varen. Dus nou ja, als ik nu uit het raam kijk, dan zie ik ook uh, ja, de lampjes van Frankrijk. En er werd net omgeroepen dat we uh, op ze vroeg om negen uur terug uh, kunnen naar Dover. Om de dampers te... Haven of de vroeger opengaat. Nee, je hebt dus eigenlijk gewoon de hele nacht op zee doorgebracht. En, en, en hoe, hoe was dat? Want dat zijn van die veerboten. Die zijn bedoeld geloof ik om snel eventjes naar de overkant te gaan, toch niet om te slapen. Ja, het is, ja, het is eigenlijk een beetje die boot die over Tesla gaat, al in dan een slagje groter. Maar je hebt natuurlijk alleen maar banken, tafeltjes, er is een restaurant. En er is ook een soort ballenbak voor kinderen. Nou, en in die ballenbak, daar hebben wij vanachter geslapen. Want dat was een plek met kussens. Ja. <laughs> dus ik lag er met mijn zoontje van drieën en mijn vriendin. En er nog een aantal kinderen. En daar hebben we, ja, zo goed als het ging uh, uh, uh, geslapen. Maar ja, uiteindelijk toch weer uh, verwakken natuurlijk. Want ja, je hoort continu die, boot, uh, die die golven dreunen en uh, die wind waaien. En, uh, dus echt relaxed te slapen uh, uh, was er niet. Ja, want het is wel een behoorlijke storm. Nee, ja, het is, het is, het is echt, een, echt een harde storm. Toen we uh, gisteren bij Dover uh, uh, uh, voor de haven lagen, toen was de storm zo hard, de golven zo hoog, dat er uh, in de keuken uh, karren met, uh, met, met glas uh, helemaal omver gingen, uh, een hoop herrie. En uh, uh, in, in de winkel gingen ook kasten omver, flessen, uitstellingen. Nou, het was echt spectaculair. Is er überhaupt wat te eten? Want uh, normaal ben je in twee uur over en nu zijn jullie al meer dan twaalf uur op die boot. Ja, nou, daar hebben ze geloof ik wel over nagedacht. Uh, iedere keer opnieuw uh, catering aan boord te voeren. Dat wordt denk ik, voor één of twee dagen in één keer gedaan. Dus er is genoeg te eten en uh, we krijgen gratis ontbijt aangeboden. En uh, vannacht om twee uur hebben we nog een keer geroepen dat er gratis croissantjes waren. Toen iedereen lag te slapen, dus uh, dat is goed geregeld. <lacht> <lacht> ja, dat, dat dan weer wel. Was het geen optie geweest om gewoon weer in Calais aan te leggen? En dan gewoon op land in een hotel te gaan? Ja, nou dat heb ik uiteraard niet overlegd met de kapitein... maar ik, ik, kan, ik kan me voorstellen dat ze... Uh, hè, want er is nog zo'n boot van deze maatschappij die je nu ook heen en weer vaart. Die zie ik nog die voorbij komen. Uh, ik kan me voorstellen dat ze gewoon niet meer aanlegplaatsen hebben. Hè? Dus het is natuurlijk een systeem. Iedere twee uur vertrekt er een boot en dan ligt er weer een boot aan. Dus als al die boten moeten gaan aanleggen... ik kan me voorstellen dat daar de plekken er niet voor zijn... om dan ook iedereen verboord te krijgen. Ja. Nou, Nog een paar uur wachten. Uh, sterkte ermee... Uh, maar je wordt in ieder ja. geval wel goed verzorgd. Uh, en hou ons op de hoogte van uh, hoe het daar uh, zich ontwikkelt. Dankjewel, Dennis. Dennis Hilgers was okay. dat. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. Ja.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 Maar toch was de fabriek waar ze sinds jaar en dag worden gemaakt vorig jaar bijna failliet. But all this could not prevent Izmaylov from bankruptcy after running up debts of 650 million dollars by 2000. In datzelfde jaar kreeg Michael Kalashnikov de zoveelste onderscheiding voor zijn verdiensten voor het Vaderland. Слово Калашников является действительно одним из самых известных российских слов.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 Verslag was van onze verslaggever Roel Paul. Gaan we maar eens naar Leeuwarden. Daar is Martijn van der Zanden. Martijn en ik kijken op de webcam mee naar de collega's van 3FM. Um, en ik zie dat er al, al, allerlei mensen ook gewoon buiten dat glazen huis staan. Hebben die de hele dag niet geslapen of zijn ze heel vroeg op? Nee, ik denk dat een groot deel niet geslapen heeft. En dat ze gewoon lekker in de kroeg zijn geweest en nu nog even hier komen kijken. Dat kan je ruiken. Een uh, man, mannetje of honderd staan, staan er denk ik zo ongeveer. Uh, rode wagentjes, schoonmaakwagentjes gaan hier ook over het plein heen om alle bekertjes en zo op te halen. Ja, dat, dat het plein er straks weer helemaal mooi uitziet natuurlijk. Want uiteindelijk moet het ja, er natuurlijk het mooi uitzien, want, want vanavond... De ja, we zitten even door elkaar heen Martijn, we hebben vertraging. Want ik zei, want het plein moet er mooi uh, uitzien. Want vanavond uh, dan is de actie afgelopen, hè? Ja, vanavond dan mogen de drie DJ's het huis uit. Giel Belen, Koen Zwijnenberg en Paul Rabbering. Nou, de laatste tussenstand van gisteravond is net iets over de 6 miljoen euro. Ja, en vorig jaar hebben ze 12 miljoen euro opgehaald. Dus het is voor ze te hopen dat er vandaag nog een flinke klapper wordt gemaakt. Ja, en vanavond zullen we dat dan inderdaad weten. Dan is er een grote eindshow hier in Leerwarden. Op een ander plein trouwens. Dus niet hier. Ja. En dan uh, zullen we weten wat de einduitslag gaat worden van deze Series Request. Ja. Ik hoorde jou iets zeggen over de astronaut André Kuipers. Ja, André Kuipers is de hele nacht uh, in het huis geweest. Het is dan zogenaamd de slaapgast. Maar dat is eigenlijk een beetje een verkeerd woord. Want slapen, daar komt er natuurlijk niet van. Ik... Ik heb begrepen dat André de hele nacht flink heeft het dansen uh, hier in het huis. Uh, hij is nu dus handtekeningen aan het uitdelen. Hij heeft ook nog in een soort van ruimtepak een, een moonwalk proberen te maken. <lacht> Al was het niet zo strak als Michael Jackson dat altijd kon. Maar uh, nou ja, ik hoop hem straks nog even te spreken om eens even te vragen hoe, het hij, hoe hij het hier vond. Voor hem is het natuurlijk bekend terrein om met drie mannen in een huis te zitten waar hij niet uit mag. Want hij heeft natuurlijk in het ruimtestation gezeten. Ja, en ik uh, lees op Twitter dat hij ook heeft geprobeerd om Giel Belen wakker te maken in het Russisch. Oh, nou, dat, uh, dat zou zomaar kunnen. Dat heb ik, uh, toen lag ik zelf waarschijnlijk ook te slapen. Uh, maar inderdaad, de dj's moeten ook iedere ochtend wakker gemaakt worden. Want die slapen natuurlijk ook in het huis. Uh, dus het zou zomaar kunnen dat André dat inderdaad uh, op het, uh, in het Russisch geprobeerd heeft. Ja, en het is dus uh, behoorlijk wat mensen uh, alweer. Maar waarom is het nou trouwens dat slotfeest dan weer op een ander plein? Uh, verplaatsen ze dan dat glazen ja, huis, dus of een, hoe zit dat? Grote plein, dus kunnen, nee, dat is een grote plein, dus daar kunnen meer mensen op. Plus dat ze daar nu alle voorbereidingen kunnen treffen voor die, voor die show. Want het wordt ook op televisie uitgezonden. En dan nou ja, hebben ze dit plein gewoon vrij om hier verder de hele dag te feesten. Oké, okay, en er zijn ook nog wat optredens vanavond van diverse bands dan daar in ja, Leeuwarden. Raccoon komt bijvoorbeeld langs. Zij hebben natuurlijk ook de, de song geschreven van dit jaar, Shoes of Lightning. En die komen vanavond optreden en inderdaad ook nog allerlei andere artiesten. Ja, goed. Martijn, we horen straks uh, meer van jou, want uh, het plein zal ook vandaag vast en zeker wel weer helemaal volstromen. Martijn van der Zanden vanuit Leeuwarden.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 waste time Chasing cars Around our heads If I lay here If I just lay Just lay here. Would you lie with me and just forget the world? Snow Patrol was dat. Chasing Cars. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Jullie Mossinghoff. Goedemorgen. Goedemorgen. Werklozen in Amsterdam, die krijgen hun bijstandsuitkering niet zomaar. Ze moeten planten water geven, nietjes uit paparazen halen... of schoenen poetsen, in ruil voor een uitkering. Dat meldt de Volkskrant. Volgens de Amsterdamse dienst Werk en Inkomen... leren de bijstandsgerechtigden zo dingen als op tijd komen... en omgaan met collega's. De mensen zelf vinden dat werk zinloos en vernederend. In De Telegraaf geeft premier Rutte een kerstinterview. Hij zegt daarin dat 2014 het jaar wordt van het herstel. Volgens Rutte zal de economie voorzichtig weer aantrekken... en wordt het nieuwe jaar een nieuw begin. Dat betekent niet dat alle bezuinigingen daarmee ook voorbij zijn. Die blijven nodig om het herstel voor de lange termijn te behouden. En met kerst kan de kerk ook op aandacht van de kranten rekenen. Het AD, dat is bij een generale repetitie voor het kerstspel in de Utrechtse Domkerk. En daar wordt geoefend met een ezel van triplex. Kerst is eigenlijk het enige moment in het jaar dat de kerken in Nederland nog vol zitten. Volgens Arjan Plezier, de scriba van de protestantse kerk Nederland, moet de kerk daar niet zuur over doen. Hij is er blij mee dat er nu wel belangstelling is en vindt dat de kerken de mensen juist welkom moeten heten. Ook de koster die de komende uren druk is met het klaarzetten van extra stoelen. Trouw analyseert op de voorpagina het kerstfeest anno 2013... een tv-spectakel op de Dam in Amsterdam... met kerstliedjes en bekende Nederlanders georganiseerd door de EO. Met Pasen zien miljoenen mensen sinds een paar jaar... op een vergelijkbare manier de Passion. Daarin ziet Dagblad Trouw een nieuwe opvatting... van religie bij de kerken en de christelijke omroepen. Het is geen rituele levenswijze met allerlei verplichte gewoontes meer... maar een eenmalige, speciale gebeurtenis die je niet mag missen. Van NSC Next krijgt Jezus een speciaal thema-nummer vandaag onder het motto Verlos ons. Volgens de krant blijft Jezus een tijdloze en populaire figuur... omdat hij altijd staat voor de tegenbeweging en de zwakkeren in de samenleving. Onder dat motto starten de beeldenbestormers in de 16e eeuw de reformatie. En het is vanuit dat principe dat Arie Boomsmeij, de vluchtkerk... het asielbeleid aankaartte. En paus Franciscus stelt in naam van Jezus wereldwijd de armoede aan de kaak. Jezus, fashionably poor, analyseert de krant. Mag ik er nog één uitpikken, Liedeke? Ik vind hem zo mooi, Boer Leo, die toer met een levende kerstal. Dat staat voor op de Telegraaf. Want dat zijn drukke tijden voor boer Leo en zijn vrouw Ria uit Amerongen. Het stel trekt er namelijk dagelijks op uit... als Jozef en Maria met hun levende kerstal Op diverse kerstmarkten te bewonderen. En ook dus op de voorkant van de krant. Goed, straks nog veel meer in het Radio 1 Journaal.